1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Op de eurotop in Brussel hebben de regeringsleiders nog altijd geen akkoord bereikt over het groeipact dat moet leiden tot meer banen en meer economische groei. Op hoofdlijnen zijn de landen het wel eens... maar Italië en Spanje houden een definitief akkoord tegen... tot de andere landen hen helpen de rente omlaag te brengen. De twee landen kunnen alleen nog tegen een hoge rente... van rond 7 procent geld lenen. Ze willen dat een Europees noodfonds... Italiaans en Spaans staatspapier gaat opkopen... maar ze willen dan niet voldoen aan zware voorwaarden. Het Canadese bedrijf Research in Motion, de fabrikant van de BlackBerry... gaat 5000 werknemers ontslaan, zo'n 30 procent van het personeelsbestand... Aanleiding zijn de slechte cijfers van het afgelopen kwartaal. Research in Motion leed een netto van 518 miljoen dollar... terwijl in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 695 miljoen winst werd gemaakt. Positief punt is dat het Canadese bedrijf zo'n 2 miljard dollar op de bank heeft staan. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn spreekt tegen dat ze zichzelf heeft teruggetrokken... van de kandidatenlijst van de ChristenUnie. De selectiecommissie wilde haar niet bij de eerste acht. Volgens het partijbestuur had Ortega daarom afgezien van een plek op de lijst... In het Nederlands Dagblad zegt ze dat dat pertinent niet waar is. Volgens Ortega, die van Curaçao komt, is er sprake van een misverstand. Ze had gezien haar achterban een voorkeur voor de eerste acht. Maar de conclusie dat ze anders niet meer op de lijst wil, is volgens haar onterecht. De Rotterdamse agenten die een dronken arrestant in zijn kruis schopte... krijgt een bloemetje van de gemeenteraad. Ook haar mannelijke collega krijgt bloemen. De raad heeft dat op voorstel van het CDA besloten... in een spoeddebat over het incident. Politieagenten krijgen de bloemen omdat ze volgens het CDA... veroordeeld zijn in de publieke opinie en de media... zonder dat de feiten bekend waren. GroenLinks wilde dat het ook de letse arrestant een bloemetje zou krijgen... maar daar was geen meerderheid voor. Dan het weer in de loop van de nacht opklaringen, komende dag wisselend bewolkt. Met vooral in het oosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in het tweede uur van het Huis van de Maan. In het eerste uur kon u luisteren naar Carola Schouten, het Tweede kamerlid voor de ChristenUnie. En een van de dingen waar we het over hadden is over de toekomst van de politieke partijen en de, de politieke stromingen. Stel nou dat u een bijdrage wil leveren, eh, omdat u zegt van ja, het gaat allemaal wel echt alle kanten op. Eh, de kiezer is dan weer aan de ene partij gebonden, dan weer aan de andere partij. Als je over een periode van de laatste tien jaar kijkt, dan kun je toch met veilig, veilig vaststellen dat eh, de politieke verhoudingen echt alle kanten op schieten. Als u dat nou zou willen veranderen... als u nou een politieke partij op zou richten... waar zou die politieke partij zich dan op richten? Waar zet u op in? 0800-1121. U mag het zeggen. Dit is het uur van de Kaasloenen... waarin het om u gaat, om de luisteraar. Joop, goedenacht. Goedendag. Ja, mijn partij uh, die zou de naam krijgen... uw mening graag, weg met de poppetjes. Dat heb ik eerder gehoord. Dus... Uh... Kijk, het ging net over die dame, Krola Schouten. Die had het even over de prostitutie. Mm -hmm. En haar mening is interessant. Maar ik wil de mening van iedereen horen. Van allemaal. Uh, ja, maar... En dat idee heb ik van democratie ook. Wat zou je precies willen weten? Of willen horen? Of hoe zou je erop reageren? Nou, ik, ik geef het dus gewoon uit handen. Want wat mijn mening daarover is... Kijk, in mijn... Het idee van democratie is dat de meerderheid beslist. Maar ja. dan heb je ook geen last van uh, lobbyisten en zo. En, en daarmee moet ik dan maar gewoon uh, akkoord gaan... met de mening van, van, van de meerderheid. Ja. D maar hoe zou dat uitzien? Zou je, dan, um, zou je dan een partij willen die continu met peilingen in de gaten houdt... wat mensen vinden? Of hoe, hoe zou dat in de praktijk uit moeten zien? Ja, ik denk via internet dat je zoiets wel... Uh, zou kunnen verwezenlijken. Want neem nou bijvoorbeeld heel Europa. Nou, heel die kwestie. Daar zijn wij een beetje ingerommeld. Ik heb er helemaal geen democratisch gevoel bij. En ja, er zijn landen die hebben uh, het anders gedaan. En die zijn er best goed mee weggekomen. Dus dat soort kwesties die zo belangrijk zijn. Kijk, je zou kunnen zeggen van... Uh, dan krijg je een hele... Ben de mensen die er geen verstand van hebben, maar dan onderschatten we volgens mij gewoon uh, de samenstelling van, van de samenleving. Want kijk, nu heb je een soort habiocratie En er zijn allemaal wijze mensen die hebben ervoor geleerd, maar de, de samenleving is ook niet stom. Er zijn misschien 5% mensen die zich onttrekken eraan en crimineel zijn en vreemd doen. Maar mm. de meerderheid die werkt gewoon en die hebben best wel een normale mening. Ik wil even met jou terug naar uh, Rita Verdonk. Rita Verdonk heeft uh, Trots op Nederland uh, opgericht. En uh, die deden eigenlijk uh, in grote lijnen volgens mij precies datgene wat jij nu beschrijft. Namelijk uh, via uh, uh, het publiek erachter komen wat zij moeten vinden. Nou, ik heb nooit op internet iets in kunnen vullen wa waardoor ik uh, zeg maar uh, mijn mening uh, steeds maar weer kon toneren. Maar ze deden wel wat jij wilde, namelijk uh, luisteren naar de mensen... en dan pas uh, uh, hun mening erop baseren. Ja, ik wil het veel transparanter. Ik, ik wil graag uh, dat het bijvoorbeeld het liefst uh, in het klein zelfs... Uh, bijvoorbeeld een dorp uh, moet een rotonde hebben of een brug... Nou, dan krijg je, hoor je steeds van bestuurders dat er verkeerde aanbestedingen worden gedaan. Kijk, als er een rotonde moet komen met een, met een dorp van 30.000 man dan leg je bij iedereen een brief in de bus... en dan zeg je van, nou, dit zijn de keuzes, jullie kiezen... en dan wordt de meerderheid, wordt de beslissing. Ja. Nou, zo zou ik het graag willen zien. Uw maar, mening graag, dat is uh, zoals jij uh, de partij zou willen noemen. Ja, ik zou stiekem eigenlijk uh, nog, wel, nog wel meer een rekenpartij ja. willen hebben. Een rekenpartij? Ja, een soort groep wiskundigen... Die, die proberen via de meest logische weg steeds een beslissing te nemen... Kijk, of dat, dat misschien als achterban. Dat zou, dat zou denk ik ook uh, wel, wel goed zijn. Nou, in ieder geval, maar ik denk dat je mijn insteek al begrijpt... dat het mm -hmm. veel democratischer kan. Niet, niet steeds toppetjes maar laten beslissen. Want we kijken één keer in de vier jaar uh, stemmen... en dan maken die 300 man of die 150 man die maken de dienst uit... Nou, dat kan veel beter. Er, er moeten veel meer mensen bij betrokken worden. Iedereen die wil stemmen, mag stemmen en de meerderheid beslist. Oké. Okay. Ja, nou, ik vind het, vind het uh, uh, een interessante gedachte in ieder geval. Het zou wel uh, een beetje um, democratie uh, 3.0 kunnen zijn, toch? Wat, uh, wat je dan doet. Ja, uh, het cijfertje interesseert me niet zoveel. Maar je hebt in ieder geval denk ik wel de globale gedachte... Okay. Ik ben benieuwd naar de, de mening van andere luisteraars. Ja, dat is een heel goed antwoord. Ik ben niet verbaasd dat je dat zegt. Dankjewel Joop, dank voor het bellen. En ik Goeie ook, Janus. Dag 0800 ja. 1121. Het gaat met name over de vraag als u een politieke partij op zou richten. Hoe zou die er dan uitzien als het gaat om de toekomst? Mina Leota, goedenacht. Ja, goedenavond met Mino. Dag Mino, Dag. je mag het zeggen. Nou, ik zou een uh, politieke partij oprichten voor verkeer en uh, voor eerlijkheid. Verkeer en eerlijkheid. Ja. Ik ben, ik ben namelijk zelf een vrachtautochauffeur en ik uh, zie nogal dingen onderweg die verbeterd kunnen worden. En, um, en in de zin van eerlijkheid van ja, uh, voor um, politieke mensen die bijvoorbeeld hun woord ook gewoon nakomen. Mm -hmm. En zoals nou dan zo, bijvoorbeeld dat buurkaartverbod wordt dan teruggedraaid... Ja, of je er nou voor of tegen bent, dat maakt het in principe niet uit. Maar dat het gewoon teruggedraaid kan worden, vind ik... Het wordt eerst beslist van, we doen het. En dan trek eentje trekt de stekker eruit. Nou, dan draaien we die wet ook maar even om. En dat, ja, dat is eigenlijk, is dan niet eerlijk. Want als je dat met dit kunt doen, kun je het met alles doen. Ja. Dus wie weet kunnen we volgend jaar weer 120 rijden, de snelweg bijvoorbeeld. Dus, uh, ja. ja. Ja, ik... In plaats, van 100, in plaats van 130 bedoel ik. Maar het gaat, gaat om het principe dat als er eenmaal iets gevonden wordt... zeg maar iets besloten wordt, dan moet het ook gewoon zo zijn. En ook al vind je het niet leuk, dikke pech? Ja, want in principe denk ik bij mezelf... als we een beslissing nemen, dan is die gebaseerd op feiten. En als ik vaak hoor dat er dan weer drie onderzoekers bezig zijn... die alle drie met een andere uitkomst komen... dan vind ik dat er ook al een beetje vreemd. Dan denk ik, zijn er dan belangen voor iemand... of... of... Ja, hebben ze gewoon echt alle drie een uh, uh, bevinding. Nou, ik vind dat heel raar. Want als je een feit hebt, is dat een feit. Ja. Dat kan het in principe niet veranderd worden. Waar, staat het gebrek van, waar blijkt het gebrek aan eerlijkheid nog meer uit? Nou, Stel, stel bijvoorbeeld, ik heb een buurman gehad die een uh, uh, bijstanduitkering genoord. Maar die eigenlijk alles bij elkaar aflichtte en mieten miette. En hij kwam er gewoon mee weg. Hij krijgt hulp, hij krijgt vakantie van de gemeente. Hij krijgt alles. Hij had het gewoon beter dan ik die een baan had. Ja. En dat, dan denk ik ook bij mezelf, dat is ook niet eerlijk. Ja, nee, dat is absoluut niet eerlijk. Uh, maar er nee. is natuurlijk ontzettend veel uh, tijd gestoken, dus en geld gestoken in het opsporen van dit soort grappenmakers. Ja, ja, ik, ik, ik, ja. Ik, ik vind het eigenlijk nu bij dat uh, dat soort grappenmakers uh, ermee wegkomen. Ja, ja. En, uh, en wat, ja, wat het verkeer betreft... Ik, de, de, de, er wordt een uh, mensen worden rijbewijze verstrekt die vijf, zes keer uh, opgaan voor hun examen. Ja, dan denk ik bij mezelf, dan moet je dat niet eens meer willen. Ze op de weg op sturen. Waar zou je partij, stel dat jij lijsttrekker wordt he, van, van je eigen partij... voor de eerlijkheid en voor het verkeer, wat, waar zou de lijsttrekker nog meer op in gaan zetten? Wat zijn de strijdpunten van de partij? Uh, nou, om heel eerlijk te zijn, de, de, de eurocrisis... Um, ik snap hem niet helemaal. Ik ken natuurlijk de cijfers niet van wat binnenkomt en wat eruit gaat. Maar laatst hoorde ik een minister praten over een bedrag van 80 miljoen euro per dag... wat wij kwijt zijn aan volgens mij ook iets van bestandsuitkeringen. Volgens mij was het... Ik denk... Leers of Kamp, ik weet het niet zeker. Maar dan denk ik, als je 80 miljoen op een dag kwijt bent... waar wil je dat terughalen? Hoe kun je dat betalen? Ja. Uh, ja, maar... Ik, net wat ik zeg, ik zie dus bijvoorbeeld niet wat er binnenkomt. Maar als je elke dag 80 miljoen kwijt bent, nou, ik vind al een hoop uh, hoog geld. Ja, nou ja, er komt ook een hoop binnen. Uh, <laughs> ja, maar ja, daar heb ik dus die cijfers niet van. Ik zal nee. doorgaan. Nee, oké, okay, maar daar gaan, daar gaan we het daar ook niet over hebben. Uh, maar op het gebied van verkeer, want jij zit op de weg uh, voor je beroep. Ja. Je zit nu ook op de weg, zo te horen. Ja. Uh, wat, wat zou daar gaan veranderen? Nou, ik. Um... Ik zou persoonlijk heel veel mensen uh, opnieuw laten testen en ongeveer de helft het rijbewijs afnemen. Want ik denk dat dat Zo. ook wel... Uh, ja, ik denk dat dat ook echt wel nodig is. Want je ziet zoveel gestunt al op de weg. Ik ben als vrachtauto-chauffeur soms meer bezig met uh, oppakken spelen voor automobilisten... dan dat je met je eigen werk bezig kunt zijn. Aha. Want, want ze moeten er nog even voor, ze moeten er nog even tussen. En dan denk ik bij mezelf van nou, jij bent twee minuten verder thuis. Of niet... Ja, nou, maar, maar jij zou zeggen, oké, okay, mijn partij die gaat ook dat eens even roekeloos aanpakken. Als je er rommeltje van maakt uh, of je, je, je doet er te lang over om je rijbuis te halen, dan maar niet. Dan maar niet, nee. Nee, maar ik vind het toch wel best wel een tricky, uh, tricky iets, hoor, het, het verkeer. Ja, ja. nou, ik, ik, ik, uh, het is interessant. De Partij voor de Eerlijkheid en de Partij voor het Verkeer. Uh, Dank je wel, Mino. Dank u. En een goede reis nog. Dank je wel. Dankjewel, dag. Dag, 0800 1121 dat is het telefoonnummer van Kazeluna. We gaan uh, praten met u, dat doen we al, maar we gaan het hele uur ook verder ook doen over uh, de politiek. En, en vooral, wat zou u dan eigenlijk eraan bijdragen? Wat zou u leuk vinden om te veranderen? Een politieke partij, een politieke stroming, waar zou u op in gaan zetten? Hoe zou dat zien? Hoe zou u dat in willen richten? We gaan dus een avondje...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 Joy it brings makes me feel good. good. And when I feel good, I say of the joy it brings. Jason Mares, was dat, met de, de Freedom Song. We hebben het over uh, politieke partijen. Als u uh, het anders zou willen gaan doen en iets nieuws... en iets anders zou willen oprichten, dan ben ik ontzettend benieuwd... hoe dat eruit ziet. 0800-1121. Paul, goedenacht. Hallo? Ja. Ja, hallo, hallo. Gevalletje Paul? Wat zegt u? Dit is een gevalletje Paul. Ja, zeker, zeker. <laughs> Mooi, welkom. Dank u wel. Um, ja, mijn, mijn visie is uh, de volgende: ik vind dus dat um, mensen eigenlijk alleen mogen stemmen als ze een bepaald minimum uh, kennis en capaciteiten aan, aan de dag leggen, omdat anders uh, um, te veel mensen, kijk, de massa die kan, die neemt nou niet per definitie de meest verstandige beslissingen en zij vaak vallen heel makkelijk. En prooi aan de waan van alle dag en populisme waarin wordt ingespeeld op angst, et cetera. Dus ik zou ervoor pleiten dat mensen alvorens ze hun stem mogen uitbrengen, eerst een klein ja, soort uh, uh, uh, uh, tentametje moeten afleggen in stemhokje om te laten zien dat ze eigenlijk wel weten waar ze over praten. Dat ze gewoon een aantal uh, vragen moeten beantwoorden waarmee ze uh, kunnen laten zien dat ze eigenlijk ook, ook weten waar inhoudelijk verschillende partijen over gaan. En... En, en, en, en wie of wat zeef je hier dan uit op deze manier? Nou, de mensen die eigenlijk geen enkele idee hebben, en, en puur uh, bepaalde dogma's omdat ze weet ik veel, uh, iemand een leuke, leuke kop vinden hebben, of juist niet, of een uh, bepaald credo uh, uh, uh, volgen, maar verre eigenlijk helemaal geen idee hebben waar waar een bepaalde partij precies voor staat... behalve misschien één punt wat, ze, wat, wat dan bij ze resoneert. Ja, maar, maar, maar wat, je, wat, je, wat ik hoor zeggen... slimme mensen, eh, goed geïnformeerde mensen... die kiezen niet op uitlegheden bijvoorbeeld. Nou ja, God, eh, niet, ja, minder ja, minder. En, en, en, en die kunnen zich in elk geval laten zien... dat ze zich eh, een goed oordeel kunnen vormen... omdat ze zich wat verdiept hebben in de materie. Het is hartstikke gevaarlijk om mensen die eigenlijk geen idee hebben... Uh, ...maar te laten stemmen, want dan krijg je dus allemaal rare uitwassen... ...die niet per definitie uh, de natie dienen. Ja, um, maar wat, wat zijn die uitwassen dan precies die je daardoor krijgt? hebt? laat ik zeggen de euro. Het is ongelooflijk, uh, heel Europa wel of niet. Het is een onwijs complexe uh, uh, casus waarbij... Uh, ja, dat, dat, is, uh, ja dat, dat is heel moeilijk om, om je daar een oordeel over te vormen. En als je, dus daar moet je wel een bepaalde minimum aan informatie tot je hebben genomen. En uh, je verdiept te hebben in die zaak voordat je daar echt een, een afgewogen oordeel over kan vellen. Uh, en, en, en mensen die maar uh, op basis van angst proberen mensen een bepaalde richting te duwen. Ja, dan, dan krijg je dus uh, niet, niet geïnformeerde besluiten. Ja, en, en, Nou ja, goed. Wat, wat je natuurlijk ook, kijk, dit, in grote lijnen bestond dit model al heel erg lang. En, en toen heette het gewoon aristocratie. Uh, want die bepaalde gewoon met z'n allen gewoon gezellig wat er ging gebeuren in het land. En het volk had ja, gaan pech. Aristocratie is natuurlijk iets anders, want dat is door, door geboorte en et cetera. Ik pleit voor meer democratie. Uh, uh, uh, dus dus uh, wel gewoon stemmen. Uh, wel democratisch verkozen, maar alleen door die mensen die die uh, hebben laten zien dat ze ook uh, dat ze op een geïnformeerde manier tot de stem zijn gekomen. Maar wat is daar in godsnaam democratisch aan dan? Uh, nou ja, uh, ik zeg niet dat dat uh, de puurste vorm van democratie is. Uh, ik zeg wel dat dat in mijn ogen de beste manier is om een land te regeren. Maar is dat niet ik de ben, kort? Ja, maar goed, je, je, je weet net zo goed als ik wat er gebeurt op het moment dat weldenkende mensen of wat voor groepering dan ook trouwens het voor het zeggen krijgt, um, die gaan leuke dingen voor zichzelf organiseren. Maar het volk, het volk zal zich daar dus helemaal niet meer in herkennen. Het volk vindt nu al, heel veel mensen in Nederland vinden... dat, dat er een, een enorme kloof is tussen hun wereld en, en, en de bestuurswereld, zal ik maar zeggen. De Haagse wereld. Um, ja, dat wordt er niet minder op dan, toch? Nou, dat denk ik niet helemaal het eens. Want iedereen kan uh, door een beetje moeite te doen... Uh, zich toegang verschaffen tot uh, het uitbrengen van de stem. Maar dan moet het alleen wel eventjes uh, uh, zich een beetje verdiepen en een beetje... Want dat totametje op tafel vind je niet super moeilijk te zijn. Maar in ieder geval, een soort minimum effort laten zien dat ze een minimum effort hebben gedaan om over de inhoud na te denken. En dan is het voor verder iedereen bereikbaar om stem uit te denken. Nou, ik ben benieuwd, Paul, of dit er ja. uit van gaat komen. Ik, ook. Uh, ik denk dat het wel uh, uh, een illusie zou blijven, eerlijk gezegd. Maar het is, uh, het is een interessante gedachte. In ieder geval links of rechtsom. Uh, je was de eerste die het in deze uitzending zei. En dat alleen is al, uh, al voldoende. Dank voor jouw uh, bijdrage. Ja hoor, graag gedaan. 0800 -1 -1 -1. Uh, Mijn vraag nu is, uh, ja, als u een politieke partij zou willen oprichten... hoe zou die bijdrage eruit zien en waar zou op ingezet moeten gaan worden? Meneer Bouwman, goedenacht of nacht, Axel Bouwman. Dag. Um, ik, ik, ik hoorde jullie programma en ik, ik ging nadenken, ja, hoe komen we nou vooruit? En um, ik ben van mening, althans, het is een beetje dubbel, maar uh, het blijkt in ieder geval dat de afgelopen 16 jaar de democratie ons niet echt vooruitgebracht heeft. Sterker nog, um, het nadeel van de huidige uh, politiek is dat uh, de politieke partij alleen maar om stemmen gaat. En, en niet meer om, om een bepaalde visie waar we met z'n allen heen willen. Dus we, we zijn continu met een korte termijnvisie bezig die eigenlijk nergens naartoe naar leidt. We beslissen vandaag iets, morgen andere partijen en we gaan weer een andere kant op. Mm -hmm. Dus we zijn, hebben een zwalkend beleid, al, al heel erg lang. Dus als je kijkt naar die situatie zeg ik uh, uh, afschaffen de democratie. Zo, helemaal afschaffen. Nou ja, uh, in mijn hart natuurlijk niet, maar het heeft ons ook nergens, net, het heeft ons ook niks opgeleverd. Het heeft ons uh, ook een hele maar wacht even, waar, waarom vind je dat het ons niks opgeleverd heeft? Nou, omdat we, we visiel, al, al, al, al, al, weet ik, al decennia visieloos aan het regeren zijn. We weten niet waar we heen willen met Nederland. We weten niet waar we heen willen met, met de wereld. We willen alleen maar uh, bezitten. We, willen, uh, we moeten groeien. Uh, ik, ik, u mag me uitleggen, maar bron moet wel altijd maar groeien. Bron moet altijd maar groter worden. Weet het, ik begrijp dat niet. Uh, ik begrijp niet waarom we alles uh, uh, aan, de, aan, de, aan de commercie gegeven hebben... De energiebedrijven, die, die, die verdienen godsvermogens. Uh, maar geloof ik veel winst, ik weet niet waar die winst heen gaat. Uh, uh, Pensioenfondsen, uh, die, die verdienen bakken geld en die geven op een feestjes van een miljoen. Vervolgens kunnen mensen uh, krijgen korting op hun uh, pensioen. Ik, ik begrijp dat niet, niemand kan mij dat ook uitleggen. En het enige wat de huidige politiek is, die denkt, ja, hoe kan ik stemmen krijgen en hoe kom ik met zoveel mensen in de regering. Helemaal Kijk. niet. We zijn helemaal niet met visie bezig waar we met ons land heen willen. Nee, maar kijk, ik, ik, volgens mij ja. heb jij uh, in zoverre gelijk... dat in de laatste pakken weet... Nou, vanaf de periode Fortuin, zeg maar, er een enorme onzekerheid in de politiek is... van waar, sta, waar staan politieke partijen voor, wat wil ja. ik... en waar ga ik ja. heen met het land? En het wisselt. En daar heb je volgens mij echt gelijk in. Maar de hele periode daarvoor, uh, een lange periode... vanaf uh, pakken weet de Tweede Wereldoorlog... is toch juist uh, helemaal niet visieloos geweest... Uh, nee, maar we hebben natuurlijk ook, de, uh, alles mee, uh, ook heel veel meegehad. We hebben wat slechte periodes gehad, in ieder geval periode onder de naal. In de tijd was het natuurlijk uh, dubieus, maar we hebben natuurlijk zoveel meegehad. En, en de mensen zijn alleen maar rijk en welvarend geworden. En de tijd van, van, van, van welvaart ja, is natuurlijk prachtig en dan, dan, dan is de sky the limit. Maar dat, dat blijft golven in, in goede en slechte periodes. Maar we zijn gewoon niet stabiel. Ik, ik, ik, als we ons zelf vergelijken met, met landen als Noorwegen. Noorwegen heeft bijvoorbeeld, net zoals Nederland, ontzettend veel, in hun geval volgens mij, olie gehad. Wij hebben ontzettend veel gas gehad. Wat hebben wij gedaan? We hebben het geld uitgegeven. We hebben dat bakken uitgegeven en alles wat we maar konden verzinnen. Want toen de Nooren, die hebben geld apart gezet. Die hebben ervan gespaard. Die hebben dus een potje voor slechtere tijden. Nou, We hebben helemaal niks in Nederland. Ja. We hebben schuld. Ongelooflijk veel schuld. En, en dat had helemaal niet gehoeven als we gewoon goede keuzes gemaakt hebben. Maar de Sky was slim, geef maar uit, alles kan, iedereen krijgt maar meer. En, en, en dus het is, het is, Ik heb twijfels bij de aanspraak. ik ja, zeg, het is allemaal visie geweest. Nee, ik denk ook in die tijd het, uh, is het redelijk visieloos geweest waar oh. we heen willen. Omdat als we het hebben, kunnen we het uitgeven. En zo moet het volgens mij niet zijn. Ja, nou goed, is ook een visie. <laughs> kan je ja, zeggen. Ja, dat is, dat is ook ja, een ja, visie. Het is een visie waar te en, Nee, maar het is hetzelfde van, waarom moeten we altijd maar groeien? Waarom moeten we altijd maar meer, meer, meer? Ja. Ik, ik begrijp het niet. Waarom moeten mensen in onze maatschappij de ene, we heel veel geld verdienen... met, met, met alle respect met banen die werkelijk nergens over gaan... en banen die wel ergens over gaan, althans... die een maatschappelijke waarde hebben binnen onze maatschappij... Die worden, die worden als armetierig armati betiteld... en dan krijg je een, een, een, een mager spoor. Waarom zijn die verschillen zo groot in Moskma? Ik begrijp het niet. Nee, nee, nee. nee. Goed. Nee, en, en dat is wel het gevolg, van de, van, volgens mij, van de huidige democratie. Visies, dat wil jij? Echte, duidelijke, herkenbare visies. Ik wil lange langetermijnvisie. En volgens mij moet het zo zijn dat als je uh, een, een x-aantal hele slimme mensen... Uh, breed georiënteerd uh, bij elkaar zet... En geeft hij eens langere, langere tijd om eens ergens naartoe te werken, ergens aan te werken. dat het misschien wel op, iets op kan leveren. Aan de andere kant, jij zei net ook. Uh, het heeft niet altijd iets opgeleverd. als je kijkt naar de, de dictatuur in de wereld. in eerste, in eerste instantie was dat oké, okay, maar op lange termijn is het altijd drama. Ja, en daarvoor, daar wil ik natuurlijk zeker niet heen. Goed, helder. Dank, Dank dat je belde, Axel Bouwman. Oké, okay, graag gedaan. En een prettige nacht toch? Ja, De vraag is: een politieke partij, als die nieuw opgericht zou worden. Hoe zou uw politieke partij of uw beweging eruit zien? Bel ons op 0800 1121 0800 1121. Met de goesting in ons donder draaien wij de grote plaat. Lange dagen langs de velden, s'morgens vroeg tot s avonds laat. Eerst de een en dan de ander, doet het kopwerk in de wind. Tot de laatste meter stoempen. dan nog vlammen in de sprint. Weer op, over tot de prijs is aan de been. Wegen vlak, de wegen stijl, de wegen smal en breed. Erop overonder tot het prijs is aan de meet. Alle harkers moeten lossen, ook al zijn ze gedrogeerd.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 Hallo! <tries>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 Stuil de wegen smal en breed. En op en over tot het prijs is aan de meet. Ja, de groep heet Spoor. En als je heel goed luistert, dan hoorde je een, een, een klein stukje van de Radio Tour de France, Theo Komen. Opgenomen in de oude... KRO-studio's, eh, het eh, KRO-gebouw in Hilversum. Ik is niet eens dat daar eh, wat bewogen, want volgens mij staat het hartstikke leeg. Maar goed, blijkbaar niet. Spoor heet het beentje en eh, erop of eronder heet het singeltje. We hebben het over, eh, politiek, over politieke partijen en wat u vindt dat er zou mogen gebeuren of uh, moeten gebeuren. Ik geef u de vrije hand. Dit uur is van u. Um, hoe zou u dat eruit mogen gaan zien als um, u een nieuwe politieke beweging op zou richten? 0801121 Twitteren kan um, hashtag Dumos of hashtag Kazeluna. Um, Henk, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik zou graag uh, wat, uh, ook een partijtje willen oprichten. Ik zou, als ik nou kijk naar het Nederlands landschap nu... dat uh, rechts zitten vissen in het uh, vijvertje van links en links zitten uh, vissen... Met het vijvertje van rechts. Kortom, ze zijn onherkenbaar uh, als je ze als partij ziet. Kijk eens naar uh, Rutte bijvoorbeeld. De ene keer is de man een socialist. De andere keer is hij een gelovige Judas, geloof ik. Heeft hij iemand op de achterbank van de FGT om, om iets door te drukken. Uh, ik zou willen dat we eigenlijk een rechts of dan wel uh, Nederland in twee, in twee systemen wordt ingedeeld. Een duidelijk rechtsdeel en een duidelijk sociaal uh, linksdeel. Maar zodat, links... Zodat links weet, weet wat te kiezen. Ja, um, en, en, en zou het dan uh, de bestaande politieke partijen in die indeling moeten vallen of wil eigenlijk gewoon nieuwe politieke partijen? Nou, nou kijk, het is, uh, we moeten natuurlijk, ik zou zeggen van als de linkse groeperingen of die, die zichzelf echt sociaal zijn en die, zelfs, die zich al. Al jaren zo, uh, als sociaal presenteren. En niet, niet sociaal presenteren omdat ze weer de linkse kiezers proberen uh, ja, te, te neppen, zou ik zeggen. Dan uh, ja, die, die, die, die oude partijen zouden natuurlijk daarbij kunnen aansluiten. Het gaat erom dat je dus als je nou kijkt in Nederland, en uh, ik, ik denk dat de kiezers dat niet zo goed begrijpen. Hè, er is geen enkele, maar dan ook geen enkele partij die wat zij beloven voor de verkiezingen dat zij dat programma na de verkiezingen kunnen implementeren. Nee. Want... er is geen één, geen één. Nee, want alle partijen zijn te klein, dus iedereen moet een coalitie sluiten... en dat betekent Bingo. water bij de wijn. Bingo. En ze Spiegelen het wel voor aan de kiezers... alsof zij die dingen zouden kunnen voor elkaar krijgen. Kijk, nou zie je bijvoorbeeld nu... Uh, rechts heeft anderhalf jaar geregeerd. Ze zouden het allemaal zo mooi maken allemaal. Ze gingen geld halen bij doodzieke mensen met pgb's... Kinderen met rugzak en uh, sociale werkplaatsen. Ze zien je overal bij de minst bedeelde mensen proberen ze de crisis op te lossen. En als je dan zo ver bent weggezakt dat je met mensen, met PGB's, geld probeert te halen om een crisis op te, uh, te lossen, en dan ondertussen schaf je JSS aan, uh, onbemande vliegtuigen wil je ook nog aankopen, en uh, hypotheekrente aftrek wil je ook niet aankomen. Dan zeg ik van ja, dan zit je toch echt wel uh, zand in de ogen van de kiezers te strooien. En ik zou willen dat dat nou eens een keer gaat ophouden. Dat de kiezers, komende verkiezingen, uh, gaat het erom hoe lossen, we de, uh, hoe lossen we de crisis op. Het is of linksom, het is of rechtsom. Rechtsom heeft anderhalf jaar geprobeerd. En we hebben gezien waar het toe leidt. Ze pakken uh, kinderen, ze pakken mensen met doodzieke mensen met PGB's. Dus zo sociaal is het allemaal niet. Maar ze spiegelen... Ja, wel voor maar als, maar Henk, als, als we het even over links hebben, dan. Hè? Um, ja, nou, daarom, de, de, de, de SP uh, profileert zich links van het midden. Partij van nou, de Link Arbeid. Is altijd, uh, die is altijd links geweest, hè, SP? Ja, uh, Partij van de Arbeid. Um, GroenLinks, uh, uh, uiteraard. Uh, en D66. Dat zijn, dat zijn de linkse partijen. Ja, neem ze maar bij elkaar. Ja. Neem ze maar bij elkaar. Dat is, dat is de groep waar je het over hebt. Uh, en, maar die zouden nadrukkelijker uh, uh, socialistisch links moeten zijn dan ze nu zijn. Ja, nu ja, moest hij zich uh, nadrukkelijk. Uh, ja, uh, kijk, D66 is linksliberaal. Ja, dus liberaal is, vind ik ook wel. Uh, Rechtsliberaal heb je dan natuurlijk ook, maar uh, daar zit uh, dan de VVD. Yeah? Maar ik denk dat je dus al die groepen, die, dus dan, uh, die moeten dan met gezamenlijk met een programma komen. Yeah? En dan heeft, Nederland, of, dan heeft Nederland een programma te kiezen: een linksprogramma om de crisis op te lossen. En een rechtsprogramma om de crisis op te lossen. Ja. Ja? ja. En daar staan wij nu komende 12 september voor. En als wij iedere keer moeten intrappen dat mensen die zich voordoen als zijnde links. Moet je eens kijken naar de PVV. Die komt gewoon van rechts. Maar die zegt van nou, uh, uh, hoe noem je dat, uh, AOW voor de, voor, de, uh, voor de arbeiders zeg maar. Dan uh, de eerste dag na de verkiezingen had hij al gezegd van nou, dat uh, ja, dat, zie ik, uh, dat is geen breekpunt of iets dergelijks. Maar hij heeft, hij heeft wel mensen aangezogen daarmee. Door te zeggen van, ik wil de OE leeftijd uh, uh, uh, niet verlagen. Ja, ja, ja, goed. Ja, dus hij hij het te kiezen. Dus dat is, dat, daar zitten wij nou, Nederlanders, ja. of waar dan ook ter wereld. Wij worden gewoon, uh, ja, wij worden hors voorgehouden voor de verkiezingen. En ja, wij, ja, je moet gewoon weten dat, dat wat hij belooft is gewoon onzin gewoon. Hij kan dat niet waarmaken. Politieke partijen zouden eerlijker moeten zijn, misschien ook naar de kiezers toe... dat datgene wat ze willen, dat dat uh, nou ja, uh, wel eens flink nou, kan dat Ja, dan moeten ze maar vooraf zeggen van... als ik aan de verkiezingen, als ik, als ik win en ik zou machtig genoeg zijn... zou ik het zoveel mogelijk, uh, dit, mijn programma, willen uh, implementeren. Maar natuurlijk is het zo in Nederland, we weten het al... Geen enkele partij zal datgene wat ze voor de verkiezingen zeggen. Geen enkele partij kan dat waarmaken. Geen één. Een... Ja, ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Alsjeblieft. En een prettige nacht nog, Henk. Dank je wel. U ook hetzelfde, ja. Dag. Mevrouw Jansen, goedenacht. Goedenacht. Wat zou u willen veranderen? Nou, ik zou willen veranderen... dat er heel veel partijen niet meer zullen bestaan. Zo. No. Ja, nou, ik ben nu... 82 jaar en ik heb de tijd van na de oorlog meegemaakt. Toen hadden we een sterke, wat toen nog de drie protestant katholieke partij, wat nu het CDA geworden is. Mm -hmm. We hadden een liberale partij en een partij van de arbeid. Drie partijen. En deze drie partijen hebben met kracht bestuurd. Die hadden visie. Daar kwam iets uit... Dat heeft Nederland tot iets gebracht. En wat hebben we nu? Links een verschrikkelijke partij, de SP, die maar van alles vertelt. Met de mooiste verhalen die niet waar te maken zijn. Een Wilders, die, waarvan ik zeg, nou, die moest ook geen bestaansrecht hebben. Dan hebben we dan nog wat. Nou ja, D66, GroenLinks, op zich fatsoenlijke partijen. Mm -hmm. Maar als wij gewoon teruggaan... Meneer Henk, die voor mij sprak, mm -hmm. zei er nou twee partijen... een linkse en een rechtse partij. Daar ben ik niet voor, zeker niet. Er moet wat meer nuances zijn. Maar gewoon een VVD, een Christendemocraten. En de Partij van de Arbeid. En dan wordt er in Nederland weer bestuurd. En dan komen wij ook ergens terecht. Daar ben ik van overtuigd. Maar drie stromingen uh, en dan is de boel geregeld? Ik wil niet zeggen dat de boel geregeld was. Maar dat hebben we voordien ook gehad. En wanneer is die hele toestand dat ze elkaar maar vliegen aflopen te vangen? Dus kijk eens naar een vragenuurtje. Met wat voor vragen ze komen. Dat denk ik. Nou. Ben je daar nu als parlementariër mee bezig? Uh, uh, ik vind de visie... Men, men, men, men wil me aan het woord. Men komt met, met, met ideeën dat je zegt van... Nou, uh, moet dat allemaal? Is dat nodig? Ja, ja. Maar goed, uh, de vraag is of je dan zomaar terug kan naar vroeger. Want de, de situatie die u bestrijf, beschrijft was natuurlijk heel st sterk verankerd in uh, de geloofsgemeenschap waar die partijen uit voortkwamen. Ja, goed, maar VVD is er toch nog? De liberalen, de christendemocratie is er nog. De Partij van de Arbeid is er nog. Dit zijn toch niet drie partijen die niet meer bestaan? Alleen, links en rechts is er een opkomst van dat ik zeg... weten de mensen eigenlijk wel als ze een en uh, uh, Wilders en als een SP kiezen, wat ze kiezen. Het is toch gewoon volksvlakkerij, die twee partijen? Ja, nou ja, goed, dat weet ik niet, maar... Maar, maar uh, nou goed, uw, uw punt is, is duidelijk. Um, terug naar, uh, naar de basis, dat is in feite, toch? Nou ja, het is nog niet dat ik zo ouderwets ben, maar uh, je, je ziet het toch wat, wat, wat het teweeg brengt in het parlement en in de in de regering. Ik wil niet zeggen dat, de visieloos, dat het kabinet visieloos is... maar ja, zoals het toch vroeger was, dat herken ik niet meer. En dat komt ook mede, omdat er zoveel partijen zijn... dat ze moeten overal hun oor een beetje naar laten hangen. En dat is volgens mij een hele kwalijke zaak. Dank voor het bellen, mevrouw Jansen. Ja. Dag, meneer. Dank u wel. Dag. Shaif, goede nacht. nacht, meneer. Ach, je mag het zeggen. Ja, nou, ik heb, ik heb verteld dat ik een beetje onconventioneel idee heb... over een nieuwe politieke partij. Ik loop er al een tijd mee rond. Uh, en ik probeer er ook wat aan te doen. Kijk, wat ik belangrijk vind, is om te stellen dat... Met de ontzuiling in Nederland hebben we eigenlijk, uh, is Nederland eigenlijk uh, met het, uh, het kind met het padwaard weggegooid. Kijk, de, de, de spiritu spiritualisten in deze wereld, Jezus, Mohammed, Boeddha. Die mensen hebben eigenlijk. Doordat ze zulke slechte ambassadeurs hebben gehad in de loop der geschiedenis... hebben mensen daar echt een beetje een afkeer van gekregen. En met de ontzuiling hè, hebben we eigenlijk het geloof, religie weggedreven... uit de, uit de politiek en uit, de, uit het bestuur van het land. Mm -hmm. Maar daarmee hebben, is er iets voor in de plaats gekomen wat eigenlijk minder goed is. Hè? Een verregaande individualisering, boeken waarin termen worden geponeerd... zoals de calculerende burger. Nou, dat leidt er allemaal naartoe tot een samenleving die... ...onontkoombaar vroeg of laat toch de conclusie gaat moeten trekken... ...dat ze toch weer terug moet naar wat in die onzuiling toch de kernwaarde was. En dat was naar mijn mening de liefde... De liefde. Ja. En nu als ik dat zeg bedoel ik het niet zo zweverig als het klinkt, want het klinkt nogal zweverig. Ik bedoel het op een pragmatische manier. Er zijn pragmatische uh, definities in omloop over wat de liefde precies is. Ja. En ik zal ervoor pleiten dat een politieke partij die uh, modern is en uh, toekomstgericht is, dat die uh, dit thema, de liefde, centraal zal stellen in uh, haar uh, programma. Ik vind het hartstikke leuk, maar zegt de naam Roel van Duin nu iets? Nee, dat heeft uw collega me gezegd, maar ik wil zelf ook niet geassocieerd worden met kabouters. <laughs> ja, want dat was inderdaad de, de kabouter die, uh, uh, die uh, ook een partij voor de liefde wil en liefdeslessen op school. Maar uh, uh, de naam zegt u niks. Nee, nou, het gaat een beetje dagen, hoor, maar nee, niet echt. Oké, okay, goed. Nee, maar het maakt niet uit, want soms kan de geschiedenis herhalen... en is het de tweede keer wel raak. De Partij voor de Liefde, wat, wat wordt punt nummer één van het partijprogramma? Nou. Ik, heb, ik kan het nooit zo goed uh, en pra pragmatisch uh, benoemen... zoals het al benoemd is door een meneer die ik zelf heel bewonder. Dat is de apostel Paulus in de Bijbel. En ik probeer u echt geen preek te geven. Uh, sterker nog, u hoeft, het helemaal niet, u hoeft helemaal niet gelovig te zijn... om dit te kunnen naslaan. Maar in nee. Corinthians staat er een mooie definitie van de, van de liefde... De, door de apostel Paulus. Die zegt, onder andere, ik parafraseren, ik kan het nooit zo goed zeggen. Maar de liefde die is geduldig. Nou, als je kijkt naar geduld... Dat hebben we heel vaak in de politiek niet. Ja? Mm -hmm. De liefde is uh, uh, uh, vriendelijk. Ja? Oh, hoe vriendelijk zijn we soms naar elkaar? We luisteren niet eens naar elkaar. Die mensen zijn allemaal erop uit om echt elkaar de loef af te steken... en, en uh, op basis van angst uh, kiezers uh, de boom in te jagen. Hè? Mm -hmm. uh, de liefde is uh, goed... Steeds het goede na. Nou, wat is goed? Ja, laten ze daar eens een keer over mee discussiëren, open en eerlijk naar elkaar luisteren. Een andere kwaliteit die Apostel Paulus noemt, is: de liefde is niet, wordt niet snel boos. Ja? Dus hij wordt wel boos, hij is wel streng, maar niet snel. Ja? Mm -hmm. Mensen zijn in dit land heel snel verontwaardigd. Hoeveel ja. politici ken je niet. Ze zijn permanent verontwaardigd, de oppositie. Ze zullen nooit of heel zelden uh, zeggen: van goh, weet je, de. de de coalitie heeft eigenlijk wel een goed punt. Ja, het gebeurt wel achter de schermen, maar voor het oog van de camera doen ze het niet. Ja. Uh, Transnationalistiek zou ook het principe van de liefde moeten adopteren. Want liefde betekent helemaal niet dat je onkritisch bent. Want een andere kwaliteit van de liefde die ook genoemd wordt in diezelfde stroven van de Bijbel is... dat de liefde die, uh, verheugt zich in de waarheid. Ja? De ja, ja. waarheid is soms hard, maar als je het met vriendelijkheid koppelt... dan kan het juist heel verheffend en ver... Ver, ver, uh, ja, bevrijdend zijn. Ja. Nou, dat zijn zomaar een paar kwaliteiten die ik toch heel pragmatisch zou willen inbrengen. Want ik wil helemaal geen verheven. Het moet, het moet echt met brede beden op de grond zijn. Een liefde van op de aarde. Hè? Ja. Maar als, als jouw jou, jou jou partij van de liefde aan de macht komt. Hè? en jullie mogen het regeerakkoord gaan schrijven. Ja. Um, eh, hoe, hoe gaat het liefdeskabinet zich gedragen? Nou, het liefdeskabinet zal, denk ik, van nature... veel beter dan nu het geval is... een verbinding hebben met het hele volk. Ja? Dat, als je dat echt goed doet. En het vergt inspanning. Maar dat zal veel beter zijn. Want als je nu kijkt... dan krijg je verhalen zoals jou, een paar mensen die eerder belden. van Ja, vroeger waren we een aristocratie. Je had een groep slimme mensen die bepaalden voor de rest. Maar ja, ik vind toch dat... Als je het principe van de liefde zou hanteren... dan zou je een goede aristocratie hebben. Een niet zo luie aristocratie als wat we nu hebben, naar mijn mening. Een aristocratie die met het volk spreekt die de taal van het volk ook kan uh, spreken... en die verbinding kan leggen met het volk, dat is een goede aristocratie. En wat dat betreft wens ik elk volk altijd toe... mogen u een goede aristocratie hebben. Maar ik vind dat we op dit moment een luie aristocratie hebben. En meneer die heeft onlangs, ik denk een week geleden of zo... in het uh, Financieel Dagblad, een mooie column geschreven over dat onderwerp... en waarin hij eigenlijk vraagt, waar is de aristocratie? Hè? Hmm. Ik, vind, uh, ik vind dat je een aardige bijdrage geleverd hebt, Shaif. Dank je wel. De Partij voor de Liefde. Wie weet wordt hij weer uit de as herrezen. Dank voor het bellen. Dankjewel. Een Nederlandse singer-songwriter heet Angela Moira. Deed mee aan de Grote Prijs van Nederland. Kam in die finale. En dit heet Tim it. On a cloudy day in early fall. She needed some affection. This little helpless soul. Trapped and feeling lost. So many times.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 She's blown Luna. Frank Mosch. We hebben het over uh, politieke partijen en nieuwe, nieuwe bewegingen, nieuwe stromingen. Uh, 0800 1121 nog tien uh, minuten lang uh, kunt u uh, reageren... en vertellen wat uw uh, ideeën zijn in deze. Met Frank, goedendacht. Met wie spreek ik? Met Jonathan. Dag Jonathan, goedendacht. Go Goedenacht. Ja, ik, uh, als ik een partij zou oprichten... dan zou ik uh, inderdaad eerst de uitkeringen die er allemaal uit zijn gegaan... Uh, Opnieuw onder de loep nemen. Mm -hmm. Het gaat tegenwoordig veel te makkelijk dat je een stempel op je kont krijgt, druk je hoeft niet met te werken en je krijgt 1000 euro elke maand. En ten tweede zou ik uh, de buitenlanders van harte welkom heten, maar ze moeten wel de taal leren. Ze moeten zelf uh, in hun inkomen voorzien mm -hmm. en zich gewoon aanpassen aan de Nederlandse wet. Zo niet, dan is het een enkele ticket weg. Uh, en in hoeverre is dat nu niet het geval volgens jou, dat laatste? Nou, uh, je mag tegenwoordig eigenlijk niet werken. Je wordt tegengehouden door de regering zelf. Omdat je in een uh, proces zit uh, die jaren duurt. Wat eigenlijk de staat ontzettend veel geld kost. Dus ik, ik, ik vind dat eigenlijk een hele kromme regel. Waarom, uh, kijk, die mensen die kiezen er eigenlijk... Ja, of ze er nou zelf uh, uit een oorlogsgebied komen uh, of niet. Tuurlijk is dat heel vervelend, maar uh, ze kiezen er uiteindelijk zelf voor om naar Nederland heen te gaan. Mm -hmm. En uh, ik zou ze dan best wel een plek willen gunnen, maar uh, dan moeten ze net zoals in hun eigen land, als staatsburger, moeten ze zelf uh, hier ook maar in hun eigen inkomen voorzien. Ja. Ja. En uh, ik bedoel, als je dan toch gast hier in een land komt... Moet je maar zorgen dat je de taal uh, leert, net zoals dat wij dat in Duitsland moeten, of in Frankrijk, of waar dan ook. En je gewoon aanpassen aan de Nederlandse wet. Je hebt wel eens van de inburgeringscursus gehoord, hè, neem ik aan. Ja, maar ja, inburgeringscursus, dat, uh, dat zijn eigenlijk uh, van die vragen, uh, ja... Nee, nou, dat vind ik dat, ja. nou, Jonathan, ik wil je uit, uitdagen om dat eens een keertje in te vullen. Ik zoek me lang, eerlijk gezegd hoor. Ik weet ja, niet nou, wat voor beeld dat dat jij bedoelig. hebt ervan, maar er worden dingen gevraagd waarvan ik denk: oh, moet ik dat weten? En ik ben geboren en getogen in dit land. Ja, nou dat bedoel ik, dat is toch eigenlijk onzinnig? Dat is redelijk onzinnig, ja. Ja, dus waarom uh, moet je een inbrengskursus hebben? Uh, volgens mij heeft uh, Zweden heeft het uh, ook uh, zo ongeveer zo simpel uh, gemaakt voor de buitenlanders. Je leert het al, je zoekt werk en je past je aan. En kun je dat niet, dan is het weg. Ja, ja, ja. Goed. Helderheid op dat vlak, dat is duidelijk. Uh, en, en, en wat nog meer? Wordt het ook een partij van de blijheid die je op gaat richten? Van de blijheid? Ja? <laughs> nou, nee. Ik, ik had nog wel een punt over, uh, over iets waar uh, we nou ja, goed, uh, eigenlijk ook heel veel om hebben. Dat is de zorg en het openbaar vervoer. Uh -huh. Dat moet gewoon terug naar uh, de overheid. Al die stropdassen die er allemaal tussen zitten, die strijken veel te veel geld op. En het is een hoop bureaucratie uh, die eigenlijk uh, een beetje onzinnig is. Eerder toen het bij de overheid lag ging het ook gewoon goed. En dan was er voor iedereen uh, gewoon een basisverzekering. En buiten de basisverzekering was er niet wat, klaar. Ja. En, als je, en als je toch, toch wat meer wou, ja, dan moest je naar een privékliniek. heen. Ja, dat, dat, dat is wat je zou willen. Um, um... Um, heb je een naam? <laughs> ik schrijf een denken, hoor. Want ik probeer een beetje te, te ontdekken waar dan zeg maar de gemeenschappelijke dingen zitten wat je vindt. Maar um, het is een beetje wat heel veel mensen waarschijnlijk willen. Dus in dat opzicht is, staat het niet uh, los. Maar heb je, uh, zou je een naam kunnen bedenken? Een naam voor de partij? Ja? Nee, is dat interessant dan? Uh, ja. <laughs> ja, uiteindelijk, uiteindelijk misschien. Ja. Maar wat de inhoud van de partij is, vind ik interessanter dan uh, een. Kijk, ik bedoel, je kunt wel een, een, een VVD heten, of een PVV, of een SP, of... Maar het gaat toch om de inhoud van de partij? Het gaat toch niet om de naam zelf? Ja, ja het gaat om de inhoud, zeker. Maar je hebt de naam nodig, want dan herkennen mensen het. En dan weten ze, ah, ik moet op Jonathan gaan stemmen. Ja, absoluut. Maar ja, goed. Dat zou dan te zijn de tijd komen als er überhaupt een partij komt. Ja. Want jij ja, moet tegenwoordig aardig geclassificeerd zijn om een partij op te kunnen richten, toch? Ja. Oké. Okay. Ik wil jou danken, Jonathan. Ik dank jou ook, vriendelijk. En je moet nog een stukje rijden, zo te horen. Dus uh, doe voorzichtig. Ik, ho ik hoop dat ze mijn wensen zullen navolgen. Je weet het niet. Uh, <laughs> we, we hebben er wel naar geluisterd, met interesse. Nou, dank je wel. Heel erg Bedankt. Oké, okay, dag. Hoi, hoi. Henk de Ruiter, nacht. Ja, nacht met Henk de Ruiter, Te Breda. Ik zou mijn uh, democratie graag ingericht zien voor een Zwitsers model. Uh, bevolking kiest volksvertegenwoordiging. De volksvertegenwoordiging stelt regering aan. Regering houdt zich bezig met wet- en regelgeving... en de bevolking stemt daarop weer per referendum. Hallo? Sorry Henk, ik was even afgeleid. Ik was net heel druk tegen me gepraat. Dat is meestal niet zo heel erg, maar het was net in een belangrijke volzin van jou. Dus sorry, herhaal even je laatste zin. Uh... Bevolking uh, uh, stemt voor uh, de volksvertegenwoordiging. Volksvertegenwoordiging stelt regering aan. Mm -hmm. de regering houdt zich bezig met wet en regelgeving. Uh, en bevolking stemt daar weer op per referendum naar Zwitsers model. Ja, wat is er dan fundamenteel anders dan wat wij doen? Die referenda, is dat wat het anders maakt? Ja, bij elke, elke cruciale wordt per referendum gestemd. Dus de bevolking beslist of wetgeving doorgevoerd wordt of niet. Maar gaat dat in Zwitserland, ik weet niet hoe ver dat gaat in Zwitserland, die referenda. Gaat dat ook op het niveau... Sorry? Dat gaat in Zwitserland tamelijk ver. Ook uh, betreffende zeg maar, het, het, uh, het hebben van gastarbeiders of uh, iedereen met een andere nationaliteit. Heeft men daar een zeer strikt be beleid. En ik geloof dat het een samenleving is met een vrij weinig frictie. En een grote betrokkenheid van iedere individuele burger met het systeem. Mm. Maar wordt er, wordt er over hele kleine dingen ook uh, gestemd door het uh, hele land? In de kantons, dus in de provincies? Vrouwen mochten niet stemmen, toch heel lang in Zwitserland? Uh, dat is zo goed kennende geschiedenis van Zwitserland ook weer niet, maar dat zou best kunnen. Ik wil heel flauw zeggen, er is veel voor te zeggen, maar dat is een grapje dames en heren, dat is een grapje. Nou ja, daar ben ik ook niet zo voor. Vrouwen hebben vaak een beter politiek bewustzijn dan mannen. Dat is ook een grapje, maar ja. <laughs> laten we elkaar in het middel moeten. Het is een, het is een vrij, vrij rationeel ding en vrij goed zeg maar dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben. Laten we het daar maar op aftikken. Ja, dat is heel prettig zo geregeld. Dat... Gelijke rechten voor iedereen ben ik op zich wel heel, heel, heel erg voor. Ja. Ja, dat voorkomt een hoop ingezonde brieven en een ontslag. Ja. Uh, en uh, dit model wat ik voorstel, dat, dat voorkomt een hoop gepolder in de Kamer... waar het dus gewoon uren aan zo'n 150 man uh, aan uurloon uh, het tijd weg lopen te uh, verbeuzelen. Ja, nou goed... Totdat, dat, totdat men eindelijk uh, zoveel water bij elkaars wijn heeft gedaan... dat men met z'n allen door één deur kan. Maar uiteindelijk leidt het tot heel weinig. Dat, wat je nu zegt heeft de charme van de eenvoud. Maar als we referendum organiseren is ook niet gratis, toch? Uh, dat is niet gratis, maar dat kan tegenwoordig per internet. En zij die betrokken zijn bij de democratie, zij stemmen en zij die dat niet willen, nou ja, die uh, hebben dan ook eigenlijk geen zeggingschap. Ja, en is dat fijn? Uh, nou ja, het, het zorgt er wel voor dat iedereen meedoet die mee wil doen. Maar uiteindelijk willen we heel graag dat, dat we met z'n allen wat vinden, toch? Ik bedoel, uiteindelijk, Nederland is een consensusland. Uh, we willen graag dat iedereen uh, uh, zijn mening geeft. En dan polderen we net zo lang door tot er een, een gemeenschappelijke mening uit uh, boven komt rijden. Ja, alleen verleggen wij dat nou gewoon bij, bij een referendumstemming. In plaats van bij 150 man die daar overloos lopen te zoebatten. Waar zou je wel graag een referendum over willen? Uh, nou, bijvoorbeeld over de, uh, de, de bankensteun zoals die bijvoorbeeld aan ABN Amro is gegeven. of in de toekomst aan ING gegeven gaat worden. Ehm. Um, over. Uh, uh, uh, het, uh, nou ja, er zijn in het verleden die door de kerk. maar het privatiseren van overheidsbedrijven als NS, Electra, Gezondheidszorg en dergelijke. Mm, mm, mm. Ja, maar. Um, Oké, okay. stel dat dat gebeurd zou zijn, hè? stel dat het inderdaad. Um... Destijds uh, het kabinet, Wouter Bos, had gezegd... wij willen uh, steun gaan geven aan uh, ABN AMRO. Wat vindt u de Nederlandse bevolking daarvan? Dat had dagen, zo niet weken geduurd. En dan waren die bank, was die banken lang omgevallen. Uh, nou ja, ik ben er sowieso een bank die omvalt, die valt gewoon om. Het is toch niet zo dat de winsten die een bank behaalt in, in de directeur een zak en aandeelhouders een zak moet gaan uh, verdwijnen. En als een bank dan omvalt, dat dan de burger maar moet gaan uh, betalen voor het landbeleid van de heren. Ja, nee, maar die is, die is leuk wat je nu zegt. Maar uh, dit soort systeembanken die zijn uh, heel erg belangrijk voor jou en mijn financiën. Op het moment dat die bank omvallen, dan hebben we een veel groter probleem met z'n allen volgens mij. Uh, ja, dat hebben we dan misschien ook wel aan onszelf te danken. Hè? Ja, ja, ja. Nou... Ja, als iedereen maar gaat lenen en een jaar op de post gaat leven. en van het vakantiegeld van dit jaar de vakantie van twee jaar terug nog af gaat betalen. dan vraag je toch om problemen? Hè? Oh ja. Af je hypotheek in een dito. Uh, ja. Dat, uh, ja, nou ja, goed. <laughs> we gaan niet heel veel verder komen. maar uh, ja, dat, dat, in grote lijnen uh, ligt daar een grote maatschappelijke verantwoording. Uh, dank voor het bellen. Graag gedaan. En een hele prettige nacht, toch? dankjewel. je We zijn het einde gekomen van 2 uh, uur Casaluna. Werd mogelijk gemaakt door Bart Brouwer, die de redactie deed. Hans Schelfis, die de techniek deed. Mijn naam is Frank Dumois. Dank voor het luisteren. Zometeen op Radio 1 gaat de nachtzuster Asset de Jong van Omroep Max vrolijk verder. Ze neemt zo de microfoon. Uh, u kunt daarna luisteren. Dat zou ik u van harte aanbevelen. En nog een hele prettige nacht hebben. Nogmaals, dank voor het luisteren. En uh, graag tot morgen ook, want dat is Den C.V. er weer.